David en Joaf. Een stemmenspel geschreven door Anton Quintana. Meester, waarom bent u al opgestaan? Het is nog zo vroeg. Ik heb geen slaap meer. De wijn van gisteravond heeft een zure smaak nagelaten in mijn mond. Ik zal water en dadels laten komen. Graag, maar niet naar mijn slaapvertrek. Waarom zie ik nergens een vuur? De knechten komen pas over een uur, heer. Maar als het niet te vrijpostig is... U kunt warmte vinden in de kamer van uw dienaar. Daar heb ik al een uur geleden een vuur aangelegd. Hm, dat is gastvrij. Nou, alles wat ik bezit, behoort mijn meester toe. Natuurlijk, maar niet te min. een heerlijke geur hangt hier. Waar komen die kruiden vandaan? Die hebben mijn kinderen mij toegestuurd uit Benjamin. Tijm. De gevaarlijke geur van Tijm. Gevaarlijk, heer. Breng mij water en dadels. En laat mij dan alleen. Mijn meester wenst geen gezelschap. Ik. ik. Ik kan iemand laten komen om voor u te spelen. Later misschien. Nu liever niet. Tijn. de koning zuivert zijn paleis van alles dat pijnlijke herinneringen in hem wakker kan roepen. En wordt in de kamer van zijn dienaar verrast door de geur van Tijn. Treur ik dan nog steeds om hem? Hoe lang dan kan een levende zijn doden betreuren? Mag de koning mij vergeven dat ik hem stoor op dit uur? Stellig zal mijn koning weten dat zijn Zendina Joab hem niet zou lastigvallen als het niet om een ernstige zaak ging. Welke zaak? Welk onheil heeft zich nu weer tegen mij gekeerd? Geen ander onheil dan werd voorzien, heer. Abshaloms leger is in opmars. De eerste verspieders zijn al over de bergen gekomen. Zij steken nu de vlakte over. Stellig wenst de koning tijdig bij zijn troepen te zijn. Wij kunnen Abshaloms leger nog voor de Jordaan opvangen. Abshaloms leger? Heer? Ja, ja, ik weet het. Mijn zoon Absalom heeft zich tot koning laten uitroepen in Gevron... en rukt nu tegen Jeruzalem op aan het hoofd van zijn rebellen. Zo is het, zo en niet anders. Ik moet mijzelf voorhouden dat het zo is. Maar... Als ik aan Absalom denk, dan zie ik een spelend kind. weliswaar al te groot voor speelgoed, maar nog geest driftig met zijn pony. Een bruin gezichtje dat lacht en lacht... Het kost mij moeite hem te zien als de jonge man die hij nu is. Vuurig en heerzuchtig. Hoewel, soms... Ik zie hem staan bij het venster... alsof de hele magische wereld hem roept vanuit de zomernacht. Is dat dezelfde Absalom die het volk van Juda en Caleb... tegen mij heeft opgezet? Die mijn dood niet kan afwachten... Mijn zoon, Absalom. Heer, wij hebben geen tijd te verliezen. Ik wist dat hij opstandig was dat hij wrokte. Maar dat hij aan het hoofd van een leger tegen mij zou optrekken. Kom tot uzelf, heer. Je moest me maar alleen laten, Joab. Zijn troepen zijn in aantocht. Wij moeten handelen. Laat mij alleen. Wie ben ik dat mijn koning mij wegstuurt? Ben ik dan niet de aanvoerder van zijn troepen? Ik zal u niet alleen laten, of het moest zijn om uw bevelen door te geven... Staat niet 6000 mannen voor u klaar in de vlakte van Jeruzalem? Wat wil de koning? Wil hij de rebellen bij de Jordaan tegemoet gaan of zijn troepen de stad binnenhalen en de muren bemannen? Goed dan, laat het aan uw dienaar over. Ik zal alles regelen voor een ballet. Wacht. Het ligt niet in mijn bedoeling Jeruzalem te verdedigen. Als Absalom de stad wil hebben, kan hij haar krijgen. Stel, zal mijn koning dit voornemen betreuren. Morgen al. Morgen, nog overmorgen en ook niet daarna... ...zal ik Jerushalayim verdedigen en blootstellen aan verwoesting. Liever geef ik de stad vrijwillig over. Dit moet een list zijn die uw dienaar nog niet kent. Wil de koning zijn zoon in de vlakte tegemoet gaan? Stel, zullen er dan aan onze zijde meer doden vallen dan bij een beleg. Maar om het even, als... Hoe moet ik dat uitleggen aan Joab die de wereld met koude ogen bekijkt. Ik wens geen slachtoffers te zien... onder de burgers van Jeruzalem, nog onder de troepen van mijn zoon. Als er bloed moet vloeien... dan het mijn. Want zover is het met mij gekomen... en hoe zou mijn legeraanvoerder dat kunnen begrijpen... dat het mij lichter valt voor geweld te wijken... dan mij met geweld te handhaven. U wilt vluchten? Ja... En als de vijand mij achterhaalt, dan heeft dat zo moeten zijn. En dan, Joab, beziet toch eens de stad. Deze stad, Jeruzalem, met zijn paleizen en tuinen. Het werk van zoveel jaren. Soms lijkt het mij toe dat ik het met mijn eigen handen gebouwd heb. Bedenk hoe weinig steden en hoeveel woestijn we bezitten. Overal hebben we gevochten en verwoest, maar hier hebben we gebouwd. Dit is ons werk en ik ben ervan gaan houden. Stellig kan mijn koning niet zo vredelievend zijn geworden... dat hij zich zonder slag of stoot laat verjagen. Toch wel. Morgen in alle vroegte zal ik Jerushalayim verlaten. Het is dus mogelijk, Joab, dat we elkaar niet meer zullen zien. Hoe is dat mogelijk, mijn koning? Jerushalayim in handen van de rebellen te geven is een eerloze taak... Maar als de koning heen gaat, gaat zijn dienaar mee. Want hij heeft David gevolgd vanaf de eerste dag van zijn koningschap... en zal hem blijven volgen tot de laatste. Waarheen denkt mijn koning te gaan? Naar Maganaim. Dan moet er nog veel geregeld worden. Uw dienaar vraagt verlof zich te mogen terugtrekken. De maganaim werd uw voorganger vermoord. Inderdaad, in zijn slaap... Maar deze koning Joab is een zeer lichte slaper. Nou, maar ga naaien hem dus. De geur van thym. Wat voor zin heeft het mij in herinneringen te verdiepen. Te veel nachten heb ik mijn gezicht naar hun graven gekeerd. Het geeft mij geen troost meer. Ook dat heeft de tijd mij ontnomen. De helden zijn gesneuveld. Shaul en Jonathan. De herdersjongen die aan het hof van Jisraëls koning de harp mocht komen bespelen... is zelf koning geworden. De kleine intrigante die het hart van de koning wist te winnen... en zich bemind wist te maken bij de koningskinderen... hij wordt nu zelf in zijn koningschap bedreigd. David, de reuzendoder is het geweld moe geworden... en legt de stenen die hij voor de slinger heeft opgeraapt... terug in het zand. De koning wenst weer de muzikant te worden die hij eens was. Jij bent David om u te dienen. Sta op en volg mij. Waarheen, hier? Naar de koning. Naar de koning? Waarvoor? Om voor hem te spelen. Nu dadelijk, midden in de nacht? Nu dadelijk... Maar eerst moeten wij bespreken hoe je de koning zult benaderen. Je moet weten dat de koning ziek is. Ernstig ziek. Er zijn mensen die beweren dat hij bezeten is van een kwade geest. Ja, die in hun onwetendheid denken dat de koning krankzinnig is. Je zult de koning in een zaal vinden. Alleen. In duisternis. Alleen? Houdt niemand hem gezelschap? Niemand. Zelfs Jonathan niet? De koning zit alleen in een duistere zaal. Hij zal niet spreken, misschien zelfs niet bewegen... Vermoei hem niet met formaliteiten. Ga binnen en speel, dat is alles. Men heeft mij verteld dat je heel begaafd bent. Het is misschien beter de koning zelfs niet te groeten. Wilt u niet met mij meegaan, heer? Nee, David. God zal met je zijn, maar niemand anders. Kom, ik zal je tot aan de zaal begeleiden. Wees niet bang voor mijn vader. Ook al maakt hij soms een sombere indruk. Hij wenst alleen een weinig getoost te worden. En wie zou dat beter kunnen dan jij, David? Maar Jonathan, men heeft mij gezegd dat hij in zulke momenten de hand opheft. Zelfs tegen hen die hij bemint. Nee, nee, David. Mijn broer en ik zouden je toch wel waarschuwen als we dachten dat je in gevaar was. Mijn vader heeft zwaarmoedige stemmingen, maar... hoe zou hij iemand kwaad kunnen doen die hem verstrooiing kon brengen? Michal en Jonathan, twee koningskinderen. En de tuin achter het paleis, fris naar de pasgevallen regen. Geurend naar tijm. Wat zullen we spelen? Hm. Ik ben nu een soldaat, lief zusje. Ik ben te groot om te spelen. Uh, dan speel ik met David. David is nu ook een soldaat, Michal. En samen gaan we de Filistijnen verslaan. We zullen een zwijgend en plechtig tegemoet treden, schouder aan schouder. En als wij vallen in de strijd, mag jij onze roem bezingen. Als Jonathan valt in de strijd... Wie moet dan koning worden? Als Jonathan valt in de strijd, wie moet dan koning worden? O Jonathan, David, waar ben je? In de tuin op neer. Kom mee. Je moet spelen voor de koning. Nu, dadelijk. Nu, dadelijk. Abneer, ik weet dat je de koning trouw dient. En meer dat je hem lief hebt. Daarom zal ik je eerlijk zeggen wat ik denk. Ik denk dat de ik koning... Ik wens niet te weten wat jij denkt. Wie Shaul bemint, staat aan de grens van de waanzin, Abneer. En moet machteloos toezien hoe de koning eenzaam verdwaalt in een ver en duister land... Wie de koning aanziet, weet dat een verschrikkelijke branding in zijn oren dreunt. En vroeg of laat zal de oceaan zich opomstorten. Misschien morgen, misschien vandaag. Waar kan ik de koning vinden, Abneer? In de Grote Zaal. Ga met God, David. Wie is binnengekomen? ...dat hij zich bekendmaken. Het is David, heer Shaoul. David. De herderjongen jongen die mij verstrooien kon brengen met zijn harp. De hulp van Ivesdamin die Goliath versloeg. Het is David. En mijn dochter Michal... ...is ze niet in het gezelschap van David? De grote minnaar, de lieveling van de vrouwen... En mijn zoon Jonathan, is hij niet meegekomen met David... zijn beschermeling en boezemvriend? <lacht> Kom toch dichterbij. En speel. Het is om je spel dat ik je de mest van Bethlehem liet halen. Kom, David. Kom, gunsteling van Shaul en van de kinderen van Shaul. Kom nader dat je spel mij verlichting mag schenken. Immers als de demon van zwaarmoedigheid over Shaul komt speelt David op zijn harp... en dan wijkt de boze geest... en de koning leeft weer op. <lacht> Hoe staat het ermee? Is de held van Iphistamien bevreesd? Kom toch nader, mijn moedige en knappe held? Een herder uit een achterlijk gehucht... weet zich de muzikant van de koning... de minnaar van de prinses... de vriend van de prins... Waarom speel je niet, David? Stellig geeft mijn gunsteling een nieuw lied geschreven... ...te de koning met zijn ziekte kampte. Speel mij een nieuw lied. Maar geen liefdeslied, mijn jongen. Daar hebben we genoeg over gehoord. En ook geen loflied. Kom, David. Kom, mijn jongen. Ik heb genoeg te stellen met de hitte in mijn hoofd. Wees redelijk lieve trooster. Innemende leugenaar. Wij weten toch, jij en ik, dat de tijd voor liefdesliederen voor lofzangen voorbij is? Heeft David dan niet sinds de zang van het volk over de tienduizend die vielen onder de hand van de herder? Heeft David niet een lied bedacht waarbij zo'n grote droom kan dromen? Een strijdlied, een lied van geweld? Laat we eens horen, mijn lieveling. Mijn oogappel. Hoe de handen van een herder uit Bethlehem een lied kunnen lokken uit een harp. Staar toch niet zo beducht aan de speer waarop ik leun. Mijn trooster, mijn toegewijde dienaar. Wat is een speer vergelijken bij een harp? Zijn die snaren voor jou gelijk te treden waarlangs langs je naar mijn troon opklimt? Speel mij toch het lied van je grote droom. Speel mij het lied van je koningschap. Meester, ik heb een groot vuur in de zaal laten aan aanleggen. Huh? Oh, dat is goed. Breng mij nog wat dadels. En ik heb een harpspeler laten komen. Een jongeman van wie mij gezegd is... Dat... dat hij begaafd is. Ja, heer. Wel, laat hem niet wachten. Vergeet de dadels niet. De koning? Nee, nee, ga door. Geloof me, ik kan nog steeds genoegen vinden in een liefdeslied. Mijn beminde. Ik zag haar maar eenmaal in de ochtend bij de wilgen. De bron Speel mij een ander lied Welk lied wil de koning graag horen? De koning weet het niet Ik heb een lang lied geschreven Op uw overwinning in Evisdamim Nee, geen strijdlied Niets over overwinningen Niets over veldslagen Zing me van liefde of van wat dan ook Maar geen strijdlied mijn jongen Dromen weinig, raak wacht snaren aan op dit vroege uur... ...maar bespaar me mijn overwinningen. Welke overwinning is het bezingen waard? Welke overwinning? Eenmaal ontdaan van de droom waarin hij is gehuld. Elke strijdlied zou het lied moeten zijn van het verlaten haardvuur. Van de wachtende vrouwen. De wachtende kinderen. Maar in tegendeel... Alle liederen die ik ken, bezingen de hitte van de strijd. Hm. Dat heb ik altijd een verbazende frase gevonden. De hitte van de strijd. Zelfs te midden van de vernietiging... met de kreten van duizend stervenden in mijn oren... kon ik niet vergeten wat er stierf met één enkele man. Zijn droom, zijn lust, zijn tederheid... zijn wijsheid en zijn dwaasheid... zijn hoop en zijn herinnering. Dat alles was... Na de hitte van de strijd voorgoed uitgedoofd. En als dagen achtereen de wapens gekletterd hebben, mijn jongen, dan is ineens de slag voorbij. Zo'n grote stilte is haast onverdraaglijk na zoveel tumult. Die beschamende en gruwelijke stilte bezwaart de levenden. Ze begeven zich grimmig naar de bronnen, en drinken en verbinden hun wonden, en slapen. En dagenlang, mijn jongen, zijn ze omringd door de witte gezichten van gewonden... die de dood zouden hebben verkozen boven de hevigheid van hun pijn. Vaak kijk ik terug op al mijn jaren van strijd. Maar ze zijn onwerkelijk voor me geworden. Als hersenschimmen. Ik zie de geschiedenis van mijn eeuwige oorlogen voor Yisrael. Legers die op elkaar botsen in de purperen heuvels van Moab... Duizenden doden in het dal van Refaim, verwoeste steden van Syrië, Filistijnse legers, dagenlang vluchtend over de eindeloze zandvlakte. Misschien herinneren alle soldaten zich hun oorlogen als dromen. Misschien wordt iedere slag onwerkelijk nadat hij eenmaal is gestreden. Speel toch. Liever denk ik terug aan al het andere. De evenementen aan het hof, vol glans en kleur. De feesten, de pelgrimages, de nachten van liefde. Dat alles is nog werkelijk voor me. Het heeft zo lang geduurd voor het op mij doordrong... dat de wereld ook bleef bestaan zonder dat ik oorlog voerde. Veel te laat leerde ik... dat ook al trok mijn leger niet langer op tegen haar burige volken... Het niet te min zomer en winter werd. En dat de dagen en nachten elkaar bleven opvolgen. En in die nieuw ontdekte wereld voelde ik mij gelukkiger. En ik leerde een nieuwe god kennen. De god van de vrede. Ja. De koning wordt oud. En wanneer een man ouder wordt, wordt ook zijn god ouder en vredelievender. Nu koester ik nog slechts het verlangen hier in Jeruzalem een tempel te mogen bouwen... van grootse allure. Een tempel. Maar de profeet Nathan heeft het nodige over de heer te raadplegen... en mijn voornemen heeft in zijn ogen geen goedkeuring gevonden. Eerst dient er vrede over Israël te heer, ze aan dit werk begonnen mag worden. Vrede, zegt de profeet. De bouwer van de tempel moet een man van vrede zijn. Ik ben maar een soldaat, onwaardig de ark van God zijn tempel te geven. Het is niet de taak van een soldaat daarvoor te zorgen. Mijn zoon Absalom heeft legertroepen, verzameld te Gevron... en voert een opstand aan die ik slechts met geweld kan onderdrukken. Vrede krijgt de profeet. En hij schudt zijn magere vuist onder mijn neus. God eist vrede. Maar de oevers van de Jordaan staan weer vol legertenten. ...en bodes eilen door het land... ...met op hun lippen slechts dat ene woord. Oorlog, altijd weer. Je moest maar weggaan, mijn jongen. Mijn hoofd staat vandaag niet naar muziek. Kom hier. Neem deze ring aan als een geschenk van een oude man die het zelfs op zijn leeftijd niet kan opbrengen... de wereld buiten te sluiten en naar muziek te luisteren. Nee, nee, nee, bedankt me niet. Ga nu. De koning is weer alleen. Hij zit in de grote zaal. In het duister. O, Shaul... Hier ligt dan de grijze koning, de vrede lievende, op zijn mantel in de woestijn, met zijn spier naast zijn hoofd in het zand gestook en bij zijn voeten de waterkuik, als wel eer David, de soldaat, te gespannen om te eten of te slapen, waakzaam als een roofdier. De muren van zijn dierbaar paleis heeft hij geruild voor de kalkheuvels van de woestijn. De muziek van zijn hovelingen voor de kreten van de jakhals en de vos. Eenmaal veilig in Maghanaim aangekomen, bleek de vredige droom van de koning geen stand te houden. Dacht hij werkelijk kalm in ballingschap op zijn dood te mogen wachten. Koning, waarom hebt u ons uitgeleverd aan Absalom en zijn medestanders? Als roofdieren zijn ze Jeruzulee in Jeruzalem uw stad binnengevallen. Heel vroeger in Bethlehem vocht de herder met roofdieren die op zijn kudde afkwamen. Niet om de schapen te redden, maar om de glorie van de strijd. Nu is hij de strijd moe. Hij heeft genoeg bittere glorie vergaard. Hoe kan onze koning rust vinden wanneer hij zijn volk weerloos heeft uitgeleverd? O vrede, vredelievende oude Balling, die besloot terug te keren naar zijn koningsstad. Dus noodzwaardend door het bloed van zijn vijanden. Niet om de troon terug te winnen nog om zich roem te verwerven, maar omwille van Jerusalems burgers, voor eenmaal zal de herder een roofdier te lijf gaan omwille van de schapen. Mijn harnas, mijn spier, zij vangen het eerste daglicht met gretigheid, maar ik. Het kamp ontwaakt, het eeuwenoude rumoer van het leger. Aanvoerders wekken hun mannen, schildkets tegen schild, speer tegen speer. Ik kan niet ontkennen dat ik een soldaat ben. Ik ken de plaats, het uur en de driestheid van het uur. Waarom ook is dit soldatenhart zo toegankelijk geworden voor dubbelzinnigheid en melancholie? Mijn lieve opstandeling, een knappe rebel. Met welk recht werp ik de spier van mijn leger naar je toe? Het leven, mijn trotse hart, mijn welp, is een bespotting, een herhaling, een web, gespannen boven eeuwige duisternis. Vrede zij met u, mijn koning. Hm. Staat mijn dappere leger aanvoeren nooit stil bij zijn woorden? Heer, ik begrijp u niet. Het geeft niet. Graag was ik eerder naar u toegekomen. Ik weet dat mijn koning slapeloos is sinds wij Jerushalayim verlaten hebben. lang daarvoor. Ik weet het. Jij weet het? Het is uw dienaar vergaan als de koning. Natuurlijk. Waarom het niet te erkennen? Er komt één slag te veel voor iedere soldaat. Wij zijn niet langer jong. Niettemin is mijn hart vurig van strijdlust voor mijn koning. Dan gaat het dus goed met je. Neem plaats, Joab. Heer, als u die naar uw aandacht mag vragen, de legers uit Caleb en Juda zijn tot hier opgetrokken en een troep huurlingen uit Gevron tot daar. Hoe vaak heb ik je al niet gade geslagen terwijl je manoeuvres voor mij uittekent in het zand? Mijn veldheer Joab, de vijandachtig volgend met een twijg en door het tentenkamp jagend, de woestijn in, de zeeën. Wie de koning zo hoort spreken zou denken dat zijn hart licht was en hem de nodige ernst toewensen. De kwade geesten die traditiegetrouwde koningen van Israël bezoeken, zijn ook aan mij niet voorbij gegaan. Als ik mij goed herinner, kende Shaul twee demonen. De eerste sloeg hem met stomheid, joeg hem sprakeloos de nacht in. De tweede dwong hem te tieren en te schateren en bedekte zijn lippen met speeksel. Waarom wenst mijn koning aan Shauls demonen te denken? <laughs> Omdat ook jouw koning zo nu en dan bezeten is. Een lichtzinnige geest huist dan in hem en spreekt door zijn mond, straalt uit zijn ogen. Maar zijn hart wordt dat verbijsterd aan. Zijn hart wordt zeer stil... Herinnert Joab zich de profeet Nathan nog? Die belachelijke hysterische dwerg. Hoe hij mijn paleis binnendrong tijdens een feest... en Gods gramschap over mij afriep, omdat Uw ik... Uw dienaar mijn... herinnert het zich. Mijn zonden in het geheim begaan zouden naar mij gevroken worden. Mijn kind, het kind dat ik in overspel bij Bathsheba verkregen had... zou mij worden ontnomen. Heer, kunnen wij niet beter... Ik staarde verbaasd en ongelovig naar die krijzende dwerg... Mijn angst streed met mijn lachlust. Toen kwam jij naar voren, Joab... en je liep langs de met stomheid geslagen gasten. Je liep heel losjes en ontspannen... ratelend met je armbanden. Je schudde je haar uit je ogen en je lachte. Tegenwoordig zei je... je wordt elke dorpsgek in Jeruzalem voor een profeet aangezien. En ik geloofde je, Joab. Ik lachte met je mee. Maar mijn kind stierf. Heer, sindsdien wordt jouw koning bezocht door een onwijze demon... die opgewekt door zijn mond praat en zich over alles vrolijk maakt... maar zijn hart zinkt steeds dieper weg in een zwarte put. De manoeuvres. Moeten wij daar werkelijk over spreken? Iedereen weet toch inmiddels wel... dat niet de koning maar Joab het leger aanvoert... Mijn koning, ik geef slechts uw bevelen door. Verslagen was ik lang geleden al in Ephis als jij mijn leger niet had aangevoerd. Als David onze koning niet aan het hoofd van het leger had gestaan... was er helemaal geen leger geweest. Alleen een troep rovers, ieder uit op eigen voordeel. Van een leger was geen sprake geweest zonder David... en even min van een aanvoerder. Joab. Telkens weer... heb ik mij tegen mijzelf gekeerd. Door datgene te doen... Dat geen soldaat zou doen. Door een reus te lijf te gaan met niets dan een slinger en een tas vol stenen. Door Shaoul, toen hij mij zocht te doden, telkens weer te sparen wanneer hij mijn macht gekomen was. En ondanks dat vindt het ochtendlicht mij in de traditionele houding van de soldaat. Ben ik dan werkelijk slechts een man van geweld? Geen koning van Israël heeft zoveel overwinningen behaald. Hm, dat is een grote troost. Het is goed dat Joab mij dat nog eens op het hart drukt. Luister. Toen ik Shauls legerkamp beslopen had... en hij lag daar slapend en weerloos aan mijn voeten... was het toen een man van geweld die op hem neerkeek? Was het de daad van een krijgsman om zijn leven te sparen? Ik smeek u, heer. Laat mij hem doden. Laat mij hem doden met één slag. Een tweede zal niet nodig zijn. Met één slag. Wat zou ik niet allemaal bereikt hebben met die ene zwaardstoot? Eén slag. En ik was niet langer een vluchteling. En Jonathan zou op de troon zitten. Een onbekende moordenaar doodt Shaul in de nacht en vlucht. En David wordt door zijn vriend naar het hof teruggeroepen... om plaats te nemen naast de grote van het rijk. Maar... Shaul bewoog in zijn slaap. Zijn mond ging open in een flauwe glimlach. Zo had hij dikwijls tegen mij gelachen... als mijn spellen had opgebeurd. God heeft uw vijand vannacht aan u overgeleverd. Laat mij hem voor uw dode heer en zelfs geen kreet zal over zijn lippen komen. Waarom hebt u uw wapendrager niet toegestaan Shaoul te doden in zijn slaap? Omdat God een enkele maal veranderd van aanzien... En een andere god wordt dan de oorlogsgod die ons zo vertrouwd is. Dat begrijp ik niet. Omdat... Mijn hart ging naar Shaul uit, zoals hij daar lag. De leeuw van Juda. Ja. Zoals een zieke leeuw zich afzondert van de anderen, was hij ver van zijn lijfwacht gaan liggen. Ik voelde mij beschaamd en ontroerd omdat ik de koning van Israël zo kwetsbaar zag. Door hem in leven te laten, behield ik voor mijzelf de goede herinneringen aan de jaren voer ik in ongenade viel. Aan zijn paleis, aan Jonathan en Michal, aan de tuin en de vergeten muziek en de wonderlijke zomeravonden. Was het niet omdat mijn koning zijn handen niet wilde bevlekken met het bloed van een gezalfde? Zodat hij eenmaal zelf koning met recht zou kunnen zeggen... ...de koning, de gezalfde gods, is onschendbaar. Hm. Natuurlijk. Mijn listige aanvoerder. Mijn sluwe woestijnvos. Trek op tegen de rebellen. Precies zoals je van plan was dat te doen... Ik kan jouw strategie niet verbeteren, dat blijkt uit alles. Maar zie erop toe dat mijn zoon niets overkomt. Spaar zijn leven. Spaar mijn zoon Abshalom. Dit is het einde van het eerste spoor. Strijden. Moet hij aanzien hoe Absalom voor de strijdwagens uitvlucht? Moet hij de kreten van de stervenden aanhoren... als iedere kreet die van zijn zoon kan zijn? Spaar, mijn jongen. Spaar, mijn zoon, Absalom. Spaar, mijn zoon, Absalom. Gelooft zijn God... Dat hij de koning heeft toen zegevieren over zijn vijanden. Waar is Absalom? Hij bleef toch ongedeerd? Goede tijding. God heeft u verlost van allen die tegen u opstonden. Is Absalom ongedeerd? De vijanden van de koning en alle die tegen u opstaan, mogen het vergaan als die jonge man. Zwijgend is uw leger de stad binnengetrokken. De smart van de koning heeft de overwinning in doen verkeren. Mijn mannen sluipen beschaamd door de poort als waren zij vluchtelingen in plaats van overwinnaars. Uw leger heeft u gered, maar u haat die u liefhebben en hebt lief die u haten. Als wij vandaag alle waren omgekomen en Absalom was in leven gebleven, dan zou zeker alles goed zijn geweest. De Yahweh, als u blijft treuren in eenzaamheid en uw troepen niet toespreekt, als u de overwinning niet met ons viert, ik zweer u dat geen man nog aan uw zijde zal blijven. De grijze koning. Hij vermandt zich en vertoont zich aan zijn troepen. Hij spreekt zijn mannen toe en prijst hun moed. Hij gaat de voet langs de gewonden en troost hen. Alles wat van hem verwacht wordt, verricht hij. Het van zijn heerschappij geeft hem geen vreugde meer. Het geweld gaat in en uit zijn paleis. Maar de koning verzet zich niet langer. Wat ik gedaan heb, heb ik voor mijn koning gedaan. Dat weet ik, Joab. Maar wat heb je gedaan? Hoe moeten wij zo'n daad noemen? Je weet toch dat niets voor de koning verborgen blijft... Men heeft mij verteld hoe een ervaren vechtjas een zwakkere tegenstander achtervolgde. Een jongen nog, vermetel maar onbedreven in de strijd. Abshalom was een geoefend zwaardvechter. Een jongen, te ijdel om zijn haar af te knippen, zoals het een soldaat voor de slag betaamt. Een roekeloze ruiter die blindelings een woud binnendraaft. Dat was de toeleg. Abshaloms troepen zouden teruggedrongen worden tot in het woud van Efraïm. Zijn lange haar waait op haakt vast in de lage takken. En hij blijft hulpeloos hangen, terwijl zijn muil die onder hem wegloopt. Wij hadden erop gerekend dat het woud van Efraim de mannen van absalom onbekend zou zijn. Dat de verraderlijke slingerpaden velen van hen noodlottig zouden worden. Zijn achtervolger nadert hem, heft zijn speer, en kalm, heel kalm, stoot hij toe. Opdat uw zoon niet zou leven en zijn vader in zijn bed vermoorden. Opdat de strijd kan worden gestaakt. Want met zijn dood is er immers geen reden meer de slachting voor te zetten. Het bevel, het verzoek, de smeekbeden van de koning wordt veronachtzaamd. Alleen zo. zo kan men een einde maken aan een opstand. Mijn koning weet immers, een gevangene kan ontsnappen en een balling terugkeren. Ik heb overwogen je voor die daad te laten stenigen. Zo handelt men immers met moordenaars... Indien mijn koning dat wenst, zal ik mijn mannen daartoe bevel geven. Nee, je bedreef die moord als al je andere moorden. In mijn dienst. Dat maakt mij medeplichtig. En wie schuldig is, zal niet vonnissen. Ik ben een moordenaar zoals jij. Absaloms bloed. ...kleeft ook aan mijn handen. Zie daar... ...een koning en zijn leger aanvoeren. Wij, jij en ik, Joab... ...wij hebben in onze dagen talloze verslagen. Tallozen, heer. Als wij hen op elkaar zouden stapelen... ...soldaat op soldaat... ...zouden zij een berg vormen... Die ons het gezicht op de maan zou ontnemen. Het is een bittere taak op de top daarvan, deze laatste te moeten neerleggen. Mijn zoon, Absalom. Ga nu, Joab. In zijn slaapvertrek van marmer en cederhout ontwaakt de grijze koning en voelt de kilte van de ouderdom. Nu is hij nog slechts een versleten soldaat, alleen met de vertrouwde pijn van te veel littekens. De koning voelt zijn hart niet meer, hij heeft het zijn volk te eten gegeven. De koning is nu volkomen bezeten van zijn luchthartige demon. Briljante toespraken houdt de oude koning. Zijn volk luistert in verbazing. Israël jubelt. Wie de koning hoort spreken zou licht geloven dat het kwaad vergoed overwonnen is. Kwaad. chaos en duisternis hoor ik dan geen doodskreten opstijgen uit alle hoeken van de wereld zag ik dan niet Shaul de moedigste koning van allen verdrinken in een put van waanzin zag ik niet Jonathan de bevalligste en dapperste prins van Israël, in de strijd omkomen en Abshalom Heeft Israël niet voldoende helden geofferd aan de God van de wraak? Wanneer, o God van de vrede, zal uw koning regeren? Kom, mijn jongste, mijn zoon Shlomo die al zo spoedig de kroon zal dragen, dat het onwijs zou zijn hem mij voor die tijd van het hoofd te rukken. Kom naast mij staan op het terras en bezie Israël. Maar bezie haar niet vanuit de geriefelijkheid van dit marmeren huis. Want geloof mij, de visser in zijn scheepje op zee, de herder in zijn huidentent, zij kunnen met meer vertrouwen in de toekomst zien dan jij. Dit huis staat in een orkaan die marmer en sederhout als zand doet verstuiven. En jij zal stellig de eerste koning niet zijn die zich verbijsterd afvraagt. Hoe kon het tot zo'n verwoesting komen? Bezie Israël zoals het is, omringd door heidenen en in zichzelf verdeeld. Omdat er wrijving zal blijven bestaan tussen noord en zuid, omdat de ouderlingen het volk opruien omdat de priesters de profeten stenigen en de profeten de koning aanklagen, is het inderdaad voor Israël beter dat Absalom niet aan regeren is toegekomen. Want Absalom zou een tweede Shaul, een tweede David zijn geworden en geregeerd hebben met het zwaard. Maar Shlomo is een diplomaat, soepel en achterdochtig, te wijs voor dromen, te berekenend voor liefde. ...en zijn hart zal nooit zijn verstand beïnvloeden. Daarom zal Shlomo de juiste koning worden... ...voor het corrupte en verdeelde Israël... ...dat zijn vader hem moet nalaten. Zo spreekt de koning tegen Shlomo... ...zijn gedweeën jongste. En hij vraagt zich in stilte af... Waarom toch de rebel Absalom hem zo veel liever was? Stellig doet hij Shlomo tekort. Wat maakt het uit dat de jongen ijdel is? Iet wat vrouwelijk, een hoveling in al zijn manieren. Zijn handen zijn smetteloos. Godvruchtig is Shlomo, de troonopvolger. Hij mag de tempel bouwen... waarvoor zijn vader schatten aan goud en zilver verzameld heeft... Hij mag dit vredeswerk voltooien, want op hem rust de zegen van de heer en het goedgunstige oog van de heilige schrever Nathan. Waarom blijft de koring niet wat rusten in zijn geriefelijke slaapvertrek tot uw dienaar een vuur in deze koude zaal heeft aangelegd? Waarom blijft de koning zo hardnekkig in leven? Hij is een oude man, nutteloos voor zijn land en voor zichzelf. Zijn onderdanen zullen opgelucht zijn op de dag van zijn dood. Stellig zegt de koning, dit om zijn dienaar te bespotten. Stellig gelooft hij zelf deze pertinente leugen niet. <laughs> Stellig, de ouderdom van de koning is het volk dierbaar. Het ziet naar hem op als naar een vader. Uw dienaar wordt van alle kanten op het hart gedrukt... ...toch met grote zorg op uw gezondheid toe te zien. Dat is mooi. De koning heeft een nederig verzoek. Mijn meester behoeft slechts te spreken. Mag een oude man een weinig rusten... ...in de kamer van zijn dienaar... ...bij het vuur... Hoe maken de kinderen van mijn dienaar het? Sturen zij hun vader nog altijd kruiden uit Benjamins toe? Ja, heer. Beschik toch over mijn kamer, zolang u wilt. Laat mij een extra kusje in uw rug stoppen... en een kleed over uw knieën leggen. Misschien wenst mijn meester iets te drinken. Nee, nee. Zo is het goed. Zo is het goed, zegt de grijze koning En zijn dienaar trekt zich bescheiden terug In een nederig bediende vertrek In de geur van tijm Bedenkt de koning zonder bitterheid Dat hem nog maar korte tijd van leven is overgebleven Nu reeds behoort zijn hart minder de levenden Dan de doden toe zijn dierbare doden, Sha'ul, Jonathan en Abshalom. Zo is het goed. Wie komen hem zwijgend, haast plechtig tegemoet getreden, schouder aan schouder, over de bevroren vlakte, niet langer verbitterd, niet langer vijandig, zonder herinnering, zonder naijver, zonder wrok. Nacht, neem mij op, voer mij naar de barre heuvels waar de helden gevallen zijn. Shaul, Jonathan en Absalom. Zij zijn het tot wie ik behoor in dit uur. In hun gezelschap past deze treurigheid, dit grote verlangen naar het einde. Aan hun graf kan een man glimlachend denken aan zijn eigen dood. Hebt geluisterd naar David en Joab. Een stemmenspel geschreven door Anton Quintana. De rol van David werd gespeeld door Dick Scheffer. Joab Paul van der Lek, Shaul Rob Gerards. Abneer, Hans Karsenbarch. Jonathan Joris Bonsang. Michal Paula Major, Een Kamerdienaar Alex Schwaarsen Senior, Een vrouw Nora Boerman. Een muzikant. Martin Simonis. Een eilbode: Kees van Ooyen. Een wapendrager: Donald de Marcas. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Cecilia van Ham, harp en Wim de Goei, slagwerk. Technische realisering: Gerard van den Braak en André Dubois. Regie: Johan Bolder.